9 uur. De Radio 1 Sportszone. Herman van der Zand en Robert Meder. Met straks forensisch psycholoog Ernst Ameling. En het parlement wordt kleiner. Misschien. We zetten ook nog de festivaltent op. Eerst het nieuws van NOS. Hier is Dorald Megens.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 Volgens het WNF is het een verstandig besluit... omdat de plannen te duur zijn en de risico's niet te overzien. BP schortte deze week de geplande olieboringen op... vanwege technische en financiële tegenvallers. Het concern zegt er wel bij dat het boren later weer kan worden opgepakt... als het goedkoper en eenvoudiger kan. Behalve BP heeft ook Shell plannen om in de zee bij Alaska naar olie te boren. Die plannen gaan vooralsnog door, maar ze lopen volgens WNF wel vertraging op. Het heeft te maken met de ijzige condities in het gebied... en de langdurige behandeling van de vergunningsaanvraag voor een van de schepen. Het kabinet wil het aantal parlementariërs verminderen... ondanks kritiek van de Raad van State. Het aantal leden van de Tweede Kamer moet worden teruggebracht van 150 naar 100... en dat van de Eerste Kamer van 75 naar 50. De Raad van State vindt dat het kabinet Rutte... geen overtuigende argumenten heeft om de Kamers te verkleinen. De kans dat het wetsvoorstel de eindstreep haalt is klein... Een grondwetswijziging moet twee keer door beide kamers worden aangenomen. Premier Rutte weerspreekt dat hij het plan er op de valreep nog doordrukt. Hij zegt gewoon het regeerakkoord uit te voeren. In Barendrecht is een lek gevonden in een ondergrondse oliepijpleiding van de Nederlandse aardoliemaatschappij. Het lek ontstond woensdag in een weiland waar ezels liepen. De leiding is in een scheur van 25 centimeter lang. Het is niet bekend hoe die kon ontstaan. Inmiddels is een afdichtkap over het lek geplaatst. Over een oppervlakte van enkele tientallen vierkante meters... is de grond in het weiland in Barendrecht vervuild. Er is tot nu toe ruim 100 kuub zand afgegraven. De vervuilde, vervuilde grond die wordt gereinigd. De Britse gele truidrager Bradley Wiggins... is tijdens de toerrit van vandaag door Bengals vuurwerk geraakt. Een paar supporters liepen met de fakkel langs het parcours... en raakten de arm van Wiggins. Hield er een paar lichte brandwondjes aan over. De wielrenners konden de actie van de supporters niet waarderen... en bekogelden ze met bidons.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 En daarom alleen vandaag en morgen nog bij C1000. Geen korting, maar gewoon een tweede pakje met vijf Runderhamburgers helemaal gratis. Slim bezig, C1000. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Ameling vertelt waarom jonge criminelen eerst naar de psycholoog moeten. En het is druk in Frankrijk. En er de weten tour inmiddels ook alles van. Eerst de kleinere Tweede Kamer. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Neder. Ja, op de valreep dient het kabinet Rutte... toch nog een omstreden en bekritiseerde wetsvoorstel in... om het aantal Kamerleden terug te brengen. In de laatste ministerraad voor het reces is besloten... de Tweede Kamer terug te brengen van 150 naar 100 zetels... en de Eerste Kamer van 75 naar 50. Het voorstel staat in het regeerakkoord... maar de kans is klein dat het voorstel de eindstreep haalt... omdat alleen VVD en PVV voorstander van het plan zijn. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Ondanks forse kritiek van de Raad van State... dient het kabinet het wetsvoorstel de beide kamers te verkleinen toch in... Volgens premier Rutte is dat niet meer dan logisch. De gehele overheid krimpt in. Dan moeten de Eerste en de Tweede Kamer er ook aan geloven. We zijn met een enorme operatie uh, bezig: om ervoor te zorgen dat die overheid kleiner wordt, krachtiger wordt. Dat hij zich bezighoudt met de essentiële zaken. Het kabinet is ingekrompen. Dat uh, betekent uh, zoveel minder ministers en staatssecretarissen. We zijn echt de, de trap van bovenaf beginnen met schoonveeg. Ik vind dat ook de Kamer daarbij hoort: dat het voor de hand ligt. Dat je zegt met 100 parlementariërs kun je prima een regering controleren. Het kabinet gaf eerder al het goede voorbeeld door het aantal ministers en staatssecretarissen voorst terug te dringen naar twintig. Een aantal CDA-ministers beklaagden zich er deze week juist over... omdat de werkdruk eigenlijk te groot is geworden... en zij nog maar nauwelijks tijd overhouden voor het ontwikkelen van nieuw beleid. Als het dan premier Rutte ligt, moeten de staten-generaal er dus ook aan geloven. Wat hem betreft gaat dat niet ten koste van de controlerende functie van de Kamer. Dat betekent nog meer concentreren op de hoofdlijnen. Sturing geven aan de grote vraagstukken waar de staat voor staat... waar het land voor staat op nationaal niveau vanuit het parlement... Dat is waar het over gaat. Uh, en ik vind het ook volstrekt logisch... dat je heel kritisch kijkt naar, de, naar het functioneren van de democratie... en de totale bestaffing van de democratie... de omvang van de staatsapparaten... als we zoveel vragen van zoveel mensen in het mooie land. Hij ziet werkelijk niet waarom 150 leden beter werk zouden leveren dan 100. We hadden 100 Kamerleden. Dat functioneerde goed. Waarom zou 150 nou de goede omvang zijn? Is in, in 1956 is die omvang van 100 op 150 gezet. Het gevolg is dat we de mooiste vergaderzaal van Nederland moesten verlaten begin jaren 90. Ik zie werkelijk niet, als je nu op terugkijkt... wat de meerwaarde is geweest van de uitbreiding naar 150. Echt niet. Een regelrechte provocatie noemt fractieleider Arie Slop van de ChristenUnie het. Dat dit demissionaire kabinet, ondanks forse kritiek... van een meerderheid in de Tweede Kamer, het wetsvoorstel toch indient. Maar het antwoord van premier Rutte aan Slop is ogenschijnlijk nuchter. Dat dit geen provocatie is, dat dit een opvatting is van dit kabinet... en dat wij het regeerakkoord uitvoeren, lijkt me logisch... En laat iedereen daar zijn mening over vormen. Laat mensen uitleggen waarom de Kamer, terwijl we in heel Nederland aan het inkrimpen zijn... terwijl we vinden dat de overheid zich met minder dingen moet bemoeien... laat anderen dan aantonen waarom die Kamer deze omvang moet behouden of ze moeten uitbreiden. Wrang is het voor de ChristenUnie. De partij stak zijn nek uit om met dit demissionaire kabinet een begroting voor volgend jaar samen te stellen. Maar Rutte laat zich er weinig aan gelegen en gaat voort met de agenda van zijn kabinet. Maar hij lijkt hiermee vooral uiting te geven aan de wens van de VVD. Want ook het CDA in de Kamer heeft al laten doorschemeren... uiterst ongelukkig te zijn met het wetsvoorstel. Maar ook hier reageert Rutte ogenschijnlijk nuchter. Het CDA heeft getekend voor het regeerakkoord. Ik neem aan dat ze gewoon steunen. Dat ze goed zijn voor hun handtekening. Maar de nuchterheid van Rutte zal vrijwel zeker stuk lopen... op de politieke realiteit. Want de houdbaarheidsdatum van het regeer- en gedoogakkoord... is na de val van het kabinet verlopen. Alleen de PVV steunt Rutte nog in zijn voornemen... het aantal Kamerleden met een derde terug te brengen. En dat maakt het voorstel dus vrijwel kansloos. En waarom dient Rutte het voorstel dan toch nog in? Dat lijkt vooral gemotiveerd uit electorale overwegingen. En eigenlijk gaf hij dat zelf tijdens zijn wekelijkse persconferentie toe. Ik maak mij nu druk over de vraag... hoe ik zoveel mogelijk mensen kan overtuigen van waarom ik heel graag uh, zou willen zien dat mijn partij de grootste wordt. Ja. Wij zullen allemaal in die campagne uh, daarvoor gesteld staan. Dat is waar we ons druk over maken. En de kiezer bepaalt in volle soevereiniteit en volle onafhankelijkheid... Uh, op 12 september wat de uitslag wordt voor die verkiezingen. We kijken dan in de spiegel als land, waar gaan we naartoe? Ja, waar gaan we naartoe? Op 12 september ja. kunt u dat dus als kiezer bepalen. Ja. Clemence de Ross, moet, de, is dat een goed idee? Van 150 naar 100? Ja, wat mij betreft gaat het om de kwaliteit van, uh, van de Kamer. En natuurlijk kan je met minder mensen kan je het ook doen. Ik denk wel dat, ik ben zelf Kamerlid geweest. En als je echt je werk goed wil doen, is hartstikke veel werk. Dus ik voorzie wel dat uh, ja goed, als je minder Kamerleden hebt... Heb je, krijgen we misschien weer meer ondersteuning om al die mensen te begeleiden. Want het werk moet natuurlijk wel gedaan worden. Het is ja. niet zo dat iedereen zit niks in niksen daar. Ja, maar het is ook een, een verkapte bezuinigingsoperatie, zei Rutte. Dus ah uh... ja, weet je, <küm> ik, ik geloof daar nooit zoveel van. Het, het, het, ja, als je vanuit de inhoud redeneert van wat voor werk moet er gedaan worden... hoeveel mensen kunnen dat doen en wat moet de kwaliteit zijn... dan kun je misschien tot zo'n ja. conclusie komen. Maar wie weet wordt het dan misschien zelfs wel 50. Ja. Ik vind het een beetje arbitrair eh, om met aantallen te werken. Maar is het ook een plan om het dan misschien uit uh, minder partijen te laten bestaan? Want dat gaat automatisch, gaat de kiesdrempel omhoog... en krijg je minder kleine partijtjes. Ja, ik zei ja. het ook al, het is misschien wel een idee om te kijken naar die kiesdrempel, want dat is in sommige landen... 5%, 5 land in Duitsland. Ja, dat is ja, ook anders. Ja. Dus je kunt daar ook wel naar kijken. Het gaat natuurlijk om dat je niet uh, heel veel versnippering zou moeten willen. Maar ja, het, alles draait om kwaliteit. En uh, ik denk als je daar nu naar kijkt, uh, wordt het er heel beter van als je de 75 hebt. Ja, nou, dat ik vind het, mag, het is heel serieus werk wat je dat doet. Ja, dus zinloos voorstel. Nou ja, goed. Ze ja nee? zeggen ook het komt er toch <laughs> niet door Dus ja, ik, ik vraag me ook af waarom we er zo over praten. Er is helemaal geen draagvlak voor. Dat heb ook niet, we het ook gewoon niet meer over. Ja, wij uh, niet, maar klaar, uh, klaar. het ja. nieuws. Ja, ja. <laughs> ja. ja We blijven 150 uh, kamerzetels in onze kleine delta. En de kamer moet ik. For a Natuurlijk natuurlijk, de Delta Lady. Ja, Ernst Ameling, we hebben hem al even gehoord. Forensisch psycholoog. Um, justitie in Almelo en Groningen die starten een proef... waarbij criminelen tussen de 16 en de 23 jaar... direct, de eerste keer, dus niet na drie keer... zoals nu wel vaker gebeurt, een psychologisch onderzoek krijgen. En dan moet bepaald gaan worden of, die, of iemand van 23... misschien wel onder het jeugdrecht zou moeten vallen... Uh, of iemand van 16 juist andersom. Wat vindt u van dat plan? Uh, nou ja, uh, dat plan is prima, zeker als het een proef is. <kliek> maar um, als je er belang bij hebt om als 23-jarige in het jeugdstrafrecht te vallen... en dat is vooral met de TBS-stelling en andere zaken... Is dat, veel, uh, is dat heel anders en veel gunstiger... Uh, dan heb je er belang bij om uh, je dommer voor te doen dan je bent. Dus dan ga je, zoals dat in ons vak heet, onderpresteren. Als je dan een IQ-test krijgt en iemand vraagt je hoeveel 1 en 1 is... Dan, uh dan ga je daarover nadenken. Ja, dat is wel een rare en test dan, als die uh, vraag erin staat, uh, lijkt mij. Die... Nou ja, bij wijze van spreken. Ja, maar die He? test is toch zo ontwikkeld omdat, uh, omdat de voorkomen nee, maar je wat gaan in. Nee, in intelligentietest moet je antwoord geven uh, op vragen... van algemene ontwikkeling, van rekenen, van taal... van woordbetekenis, van abstracties. En dat is zo makkelijk te manipuleren. Ja, uh, een goede psycholoog, een ervaren psycholoog... Maar meestal worden dat door testassistenten afgenomen. Um, die heeft al gauw in de gaten dat er een discrepantie is... tussen de indruk die iemand maakt en de score die hij behaalt op een uh, IQ-test. Dus, ja. uh, maar ik moet je eerlijk zeggen dat in mijn werk voor het UWV... ik vaak, heel vaak voorbeelden zie van mensen die... Uh, zeggen niets meer te begrijpen, niet weten waar ze zijn... En niet hun naam kunnen noemen. Uh, en dan uiteindelijk vraag ik... Dat, heet, uh, dat is een techniek uit de neuropsychologie afkomstig... waarbij het dan over onderpresteren gaat. Dan vraag ik hoe heet u, en dat weten ze dan ook niet. Weet u wat voor dag het is, dan weten ze dat ook niet. En uh, dan uiteindelijk vraag ik letterlijk hoeveel is 1 en 1. Dat heet malingering... Provocatie. Dus je provoceert het jokken. Als iemand dan zegt dat hij niet weet hoeveel 1 en 1 is... en hij functioneert verder normaal... en hij is niet opgenomen in een verzorgingshuis... dan mag je aannemen dat hij de waarheid uh, niet helemaal uh, weergeeft. Hij probeert en... slecht uit de tekst uh, te komen. Onderpresteren, ja. Ja. ja. Dus iemand die met het als, UWV als te maken heeft en ja... deze vraag krijgt... die moet gewoon twee zeggen. Nou... <laughs> Ja, nou ja, het is maar wat je wil. Maar uh, kijk, dus, er is natuurlijk ook zoiets als, als ijdelheid. Uh, uh, het is ook voor sommige mensen heel moeilijk... om je dommer voor te doen dan je bent. Want er ik, zit, wat ik bedoel, wat ik daarmee natuurlijk bedoel te zeggen... is ja. dat, dat het dus altijd manipuleerbaar blijft, inderdaad, wat u zegt. Uh, en nooit, uh, nooit waterdicht is, zoiets. N en ja, maar daarvoor heb je <laughs> dat onderpresteren... of dat jokken, uh, of dat simuleren... Zoals dat al in ons vak heet, dat is geen stoornis. Dat behoort tot de normaliteit. Liegen is normaal, zeg ik altijd. Uh, dat is dus geen psychiatrische stoornis. Aha. En daar, daar kun je, daar moet je de, ja, dat moet je aantonen in een rapport: dat je iemand verdenkt van, dat hij de boel belazert. Of, uh, de, en dat haal je uit verschillende testjes die je afneemt, uit verschillende grafieken die je afneemt... en uit de klinische indruk die je iemand hebt. En wat hij, uh, laten we zeggen, buiten je spreekkamer... doet dus als iemand niet... als iemand presteert op een diep zwakzinnig niveau... op je intelligentietest... en hij is gewoon thuis en heeft een kind en verzorgt die... dan is er iets niet in orde. Hm. En als je dan ja. nog meer argumenten hebt, dan, dan kun je zeggen van... Dit is onderpresteren. Maar je kunt het ook subtieler doen. En stel nu dat, um, dat je als 22-jarige... pak een beet... Uh, presteert op een intelligentieniveau van een 16-jarige. En je hebt een 18-jarige intelligentie nodig... om in het volwassenenstrafrecht... dan, ja, dan, dan kun je het zo... Dan, dan, dan maak je het niet zo bond dat je niet meer weet hoeveel 1 en 1 is. Maar dan kun je wat minder je best doen. En dan wordt het moeilijk. Dus... Maar zou het ook zo kunnen zijn dat je daar waar die grenzen dan ligt... Hè, zeg maar dat het zo ja. dun is dat je, dat je ook de keuze hebt... om te kijken wat voor die persoon het beste is? Want ik bedoel, als die scheidslijn zo strak is... Hè, terwijl je daar iemand hebt zitten waar, waar je zegt... ja, gegeven zijn gedrag, zijn houding en zijn verleden... zou ik hem toch eigenlijk liever... Behandelen als waren hij jonger ja. dan dat hij eigenlijk. O, nee hoor, het, nee, maar, is. Dan maar nee, nee, nee maar. maar, maar op, kijk, het, uh, het voordeel van die regeling. als, mm -hmm. als, als er geen. Uh, uh, ja, als er geen uh, sprake is van dat je de. ja, je de procedure wil beïnvloeden. in negatieve mm -hmm. of in positieve zin, is natuurlijk een goed idee. Want er zijn mensen van 23 die op een niveau. Uh, op een mentaal niveau zitten van een kind van 8. Ja. En die, moet je, die kun je dus eigenlijk niet volgens het volwassenenstrafrecht. Maar waarom kan je dan niet gewoon... Ik bedoel, als het een uitzondering is, oké. Okay, maar waarom wordt die regel gewoon sowieso gehanteerd? Ik, ik, ik zou het gewoon laten zoals het is. En pas als je echt merkt dat iemand die 23 is... Uh, functioneert als iemand die bijvoorbeeld 16 jaar is... of, of het, het, het capaciteit heeft of uh, een IQ heeft van een zesjarig of zo. Maar niet dat je dat sowieso hanteert. Ik bedoel als het een uitzondering is, oké, okay. maar waarom als regel... en Waarom iedereen gelijk? Waarom iedereen gelijk? Ik bedoel, ja, iemand is 23. Uh, als ik zie echt van, oké, okay, die is niet oké, okay, dan, dan pas... Uh, ja, maar dat is dus juist de bedoeling van de proef, neem ik aan. Ja, maar, uh, dat ze eerst gaan kijken van, ja, precies. is deze man wel 23... of uh, zit hij in zijn ja, hoofd misschien op de hoogte van een 16 jaar? 16 is, telt het, telt het nu ook al, hè? Dus je... Ja. Als je nu tussen de 16 en de 18 bent, maar je functioneert als 16-jarige op het niveau van een 18-jarige of ouder, als je slim bent en zelfstandig, dan val je al in de volwassen strafregel. Maar omgekeerd, een 18-jarige, dus er zit al een marge van twee jaar. Die dan uh, door uh, rapportages van kinder- en jeugdpsychiaters uh, en psychologen. Ja, maar uh, een kind van 16, alsnog volgens een volwassen berechte. Ja. Dat lijkt me toch heel erg link. Maar dus, nee, dan, dat dan, is niet link. daar zit natuurlijk achter dat ja. uh, steeds vaker uh, uh, jongeren jonger. Zware delicten plegen. Ja. Hè? Ja. Uh, uh, overvallen, uh, dat soort ja. zaken. Ja. Ja. Uh, maar, maar ook, maar ook leuk, leiding leuk. geven. Soms leiding geven aan bendes waar, waar mensen van 18, 19, 20 in zitten. Ja. Ja. Dus uh, zij hebben uh, de verstandelijke capaciteit ik van iemand het. die veel ouder is. Ja, ik snap ja. het. Maar... En ze weten dus beter wat ze doen. Nou, of die anderen van 18 zijn dommer. Nou ja, ik <laughs> bedoel, ja. <laughs> ja. Maar bestaat er een verschil in of ze uh, volwassen zijn in gedrag? Of moeten ze crimineel volwassen zijn? Dat kan natuurlijk ook... ja, precies. Nee, maar het kan zijn als iemand op z'n twaalfde ja, al begint met een met yeah. bankroofd... dan kan het zijn dat hij qua zes, op z'n zestiende volwassen is... op het gebied van het beroven van een bank. Ja. ja, maar als je een bank goed berooft, zal ik maar zeggen... en dat doe je slim... dan, uh, uh, dan functioneer je uh, cognitief, dus ook qua intelligentie goed. En uh, heb je de mogelijkheid om je geweten uit te schakelen of niet te hebben. En uh, ja, dan zou ik zeggen... Uh, dan is er geen enkel beletsel om uh, het uh, systeem toe te passen. Ja, ik denk dat belangrijk Leemant. is welke strafmaat, want het gaat niet zozeer om... Uh, langs welke lijn berecht je iemand, maar welke mogelijkheden tot straf of tot ver verbetering heb je, heb je, welke kans heb je om iemand op het rechte spoor te krijgen of zo lang uh, zeg maar op te sluiten dat hij geen gevaar meer kan zijn voor de samenleving. Dus, en ik denk wel dat ook op jongere leeftijd, het tegenwoordig al kinderen zijn, maar moet je zeggen, die, die zo gewetenloos uh, handelen, die zulke ernstige delicten plegen, dat daar een zwaardere of een heel ander type strafmaat voor is, dan we af en toe in het jeugdrecht kunnen toepassen. En ik denk dat dat, dat een zoektocht is naar wat dat is passend. En het idee is dus nu om na de eerste keer dat we met justitie ja. in aangekomen om meteen te kijken wat zijn het voor types en dan daarop te handelen. Ja, nou, ik, ik ben daar niet tegen. Ik, ik zeg alleen, uh, nee, ik ben er helemaal niet tegen. Uh, het, het, lijkt me, het lijkt me prima als proef, want dat is het ook. Dat is het. Hè? En, uh, uh, Maar ik, ik wijs er wel op dat er dus manipulaties mogelijk zijn. Ja. Waarom maak ik de grens van 23? Waarom kan je niet gewoon zeggen uh, uh, uh, 27 of 32? Ja, maar waarom waren we vroeger bij 21 volwassen en nu bij 18? Ja. Dat, dat, Ik weet niet. ook met <laughs> jeugd, jeugdhulpverlening zitten ja, ook leeftijdsgrenzen aan. Dat, ja. uh, je, je adolescentie hè, uh, uh, uh, uh, wordt meestal gerekend vanaf je 17e tot je 23e. Misschien dat dat een. Uh, uh, uh, uh, uh, waar, waarom is een, uh, een ziekenhuisopname zes weken en niet dagen of ja. vijf ja. weken. Of... Waarom is de tijd op? Terwijl je nog uh, heel veel vragen hebt, bijvoorbeeld. Is ook ja. een vraag. Ja. Sommige mensen Ik willen goed. nooit volwassen. Ja, tijd is op. Nee, ja. nee, dat, dat, nee. Dat, dat zou heel goed zijn. <laughs> ja. Ja, heeft een ja, um, dat heeft de voordelen. Gaat even jullie nog uh, naar Frankrijk, uh, vandaag of morgen? Nee. In september ga ik. Ja, ja maar vandaag morgen? Nee. nee. in september. Nee. <laughs> nee. Dan zijn er geen files, denk ik. Daar heeft de Tourcaravan ook uh, last nee. van, denk ik. We hebben ervoor gewaarschuwd vandaag. Extreme verkeersdrukte voor de Tourcaravan. Uh, Frankrijk maakt zich op voor de feestdag 14 juillet. Dat betekent veel vakantieverkeer op de weg. Daar hebben de ploegen en volgers van de Tour last van. Adrie van Houwelingen, ploegleider van de Rabobank. Goedenavond. Goedenavond. Hoe erg was het? Nou, voor de gemiddelde Nederlandse Forens zou het misschien nog meegevallen zijn. Maar uh, wij, uh, in, wij, die veel in het buitenland zijn, zijn gewend om, uh, om sneller te rijden en beter te kunnen opschieten. Maar het is inderdaad uh, best wel druk op de Franse wegen op dit moment. En ik denk dat de meeste ploegen wel uh, het nodige op onthoud gehad hebben om mee in hun hotels uh, aan te komen. Maar bij mijn weten is, uh, is iedereen inmiddels aangekomen. Ja, jullie en kan zijn er het ook een half uurtje of een uurtje later zijn dan... Uh, dan... Noodzakelijk was geweest. Ja, en dat is eigenlijk nog maar de dag voor uh, de 14e, hè? want morgen wordt het nog erger. Morgen wordt een grote die verwacht en wordt ons eigenlijk ontraden als wij van start naar finish willen komen met, uh, <laughs> op tijd uh, om de A7, dus de autoroute du Soleil, te nemen. Want uh, dan zouden 217 kilometer via de autoweg uh, langer duren dan. De renners dat uh, op een fiets afleggen. Ja, zeg Adrie, het is heel lang geleden hoor dat ik in de toe was, maar vroeger was het een kolonne met politie eromheen die iedereen begeleidde naar de volgende plek. Is dat, uh, gaat iedereen nu gewoon op zijn eigen houtje? Ja, dat klopt. Uh, alleen uh, als de aankomst op een berg is, dan uh, worden we wel uh, door de politie begeleid naar beneden. Vandaag was dat uh, tot op de autoroute, maar ja, daar begon eigenlijk de ellende. Mm. Ja, en dan, uh, ja, uh, en dan is maar hopen dat je op tijd komt, ja. Ja, s'avonds ja, je... is nog wat zo'n probleem natuurlijk... maar wel om een tijd bij de stad te komen, bijvoorbeeld morgen. Ja, ja, zeker. Gooit dat de boel een beetje in de war ook nog? Wat jullie planning betreft, of valt dat wel mee? Nee, het is een half uurtje later eten vanavond dan uh, voorzien was. Maar goed, dat, daar valt mee te leven, hè? Ja. Hoe, uh, beschrijf eens even hoe zo'n verplaatsing normaal gesproken uitziet bij jullie. Uh, direct na de finish uh, gaan de renners uh, naar de bus. Er zijn uh, douches uh, Renners ze zich en uh, verplaatsen zich vervolgens met de bus van de ploeg naar het uh, volgende hotel. Ja. En ja, dat kan variëren van 10 van, van tot. Uh, vandaag was 140 kilometer verplaatsing, geloof ik, waar we dan wel 2,5 uh, uur over gedaan hebben. Overigens. Ja, en goed, en morgen dan uh, ja, moet je maar uh, even de vingers gekruis houden, hè? en anders gewoon op de fiets springen. Precies. Als het, uh, als het sneller gaat, dan uh, kunnen we dat altijd nog doen. Oké, okay, okay, succes adem, morgen in ieder geval. Dank je wel. Ja, succes morgen Ali. Dankjewel. De Radio 1 Sportzomer. De Festivaltent. Ja, tijdens uh, deze Sportzomer doen we elke dag verslag vanaf een festival en vandaag staat die Festivaltent in het Olympisch Stadion. Verslaggever Niels de Jager, is dat zo sportief als het klinkt? Ja, als je eten drinken Muziek luisteren, dansen, onder topsport rekent, ja dan wel. Maar nee hoor, dit is gewoon echt, echt puur voor de lol. Het uh, Vrij Festival heet het. In het uh, Olympisch Stadion dus, zoals je al zei. En Wat je nu hoort zijn de stevige dansklanken van Ten Snake. Ah, er wordt ook uh, stevig uh, gedanst hier uh, op het veld van het Olympisch Stadion. Maar ja, wat is het nou eigenlijk, dat Vrij Festival? Het is een beetje moeilijk te omschrijven, merk ik. Maar de 10.000 bezoekers die hier ongeveer zijn, die hebben het in elk geval wel goed naar hun zin. Ik vind het een relaxte sfeer. Ik ben ook vorig jaar hier geweest, dat was een groot succes. En we wonen hier om de hoek, dus uh, heel veel reden om hier te komen. Ja, wat voor een festival is Vrij Festival? Hoe zou je het omschrijven? Nou, omschrijven? Heel relaxed. Ja, het is een unieke locatie. En nou, het zijn goede mensen komen hier op af. Ja, anders dan andere festivals? Wel, wel iets ouder. Wel uh, wat netter. We kunnen ook de tijdstip gaan overdag. Is wel relaxed. Hè? Morgen weer een beetje vroeg be je bed uit kunnen. Dat werk. Ik vind dat wel iets relaxer dan de, de nacht doortrekken. Uh, word je daar nou een beetje te oud voor? Dat ben ik, ja, denk ja. ik. Ja. Ja. Het is uh, vrijdagmiddag. Jullie hebben een biertje voor je neus staan. Uh, zometeen uh, vast ook nog uh, wat eten en uh, lekker muziekje. Dat klinkt een beetje als een vrijdagmiddagborrel. Ja, dat is het ook. We hebben het dan met live muziek en iets groter opgezet. Dus, uh... Een groot uitgevallen ja. vrijdagmiddagborrel. Ja. ja, wat willen we nog meer? Ja, perfect. Ik sprak net uh, backstage met Gijs Fijn van de festivalorganisatie. Vrijdagmiddagborrel, dat vindt hij een wat te smalle term. Het gaat om het vrij zijn, zegt hij. Ik noem het ook wel het gevoel dat je vroeger, toen je klein was... dat je in, een, uh, in je schoolbanken zat en ineens hoor je die bel... en je was vrij en je rende naar buiten. Dat gevoel willen we met vrij pakken. Uh. Het, het vieren van het weekend. Het, het vieren van het weekend, maar ook het vieren van je vrijheid. Van het, het vrij zijn, je eigen keuzes kunnen maken. En uh, dat zit hier ook uh, eigenlijk helemaal in het festival. Dat gevoel willen we uitstralen. En, en wat voor mensen komen hier nou op af? Nou, het is toch wel een uh, toch wel hip Amsterdam, denk ik. 18 jaar tot en met, misschien iets ouder, 22 tot en met uh, 35, zoiets, 40. Hier in een hoekje van het Olympisch Stadion wordt er uh, ook gehoelahoept. Ja, er zijn hier uh, gewoon hoepels te leen. En Zo kun je dus ook op een uh, ja, weer andere manier meedijnen op de muziek. Maar ja, van al dat bewegen en ja, überhaupt van het uh, zijn op een festival krijg je natuurlijk honger. Ja, wat doe je dan? Je gaat eten. Dan heeft de festivaltent deze sportzomer al op heel wat plekken gestaan. En ik heb al heel wat uh, festivalvoer naar binnen gewerkt. Wat zie je dan vaak? Broodjes beenham, uh, soft ijsje, de wafel. Ja, al die dingen, hoe goed je ook zoekt, die vind je hier dus niet. Botte Wouters, die regelt hier de bijzondere catering. En, ja, zij legt uit hoe dat dan zit. Ik ga zelf graag naar festivals. Ik heb lang gewerkt. Uh, veel mensen ken ik die ook van naar festivals gaan. En de, de algemene klacht is altijd dat het eten gewoon niet lekker is. En naast dat het niet zo lekker is, is het ook niet duurzaam. En als je kijkt hoeveel er weg gegooid wordt, hoeveel, nou ja, dan, dan is daar gewoon een enorme winst te behalen. En daarnaast is het een hele mooie plek om mensen te inspireren over wat goed eten nou eigenlijk is. En uh, ja, ik, ik heb die missie maar op me genomen. En daar ben ik mee begonnen, met heel veel plezier. En wat kun je hier dan krijgen in plaats van uh, dat broodje Beenham? We hebben authentieke saté. Uh, die jongens die, uh, maken hun eigen zuur, dat pikkelen ze in potten. Creps en galettes. We hebben de smoke barbecue. Ja, dat klinkt uh, wel erg verleidelijk. Dus ik heb maar een uh, hele rits muntjes gekocht hier in het Olympisch Stadion. En ik heb me ondergedompeld in de culinaire kant van het Vrije Festival. Dit is een taco, een veggie taco met uh, cactus met groenten. Nou, we proberen. Licht pittig. Nou, lekker, lekker. En de smoothie coco loco. Die wordt hier uh, ter plekke nog even voor mij gemaakt. Ja, lekker, uh, lekker, fris. Een uh, hartig taartje. Mm, smaakt ook weer uh, erg vers. Lekker. Nou. Hoor. Nu toe aan het uh, toetje. Een worteltje staart, uh, vind ik lekker. Ja, oké. Okay, ga ik hem even pakken. Ja, je hoort het, het leven van een Radio 1 sportzomerverslaggever gaat niet over rozen. Ik heb het maar zwaar. Wat je nu hoort is uh, Mark de Laat die uh, op het podium, de housekamer, uh, ja, stevig, uh, stevig aan het dreunen is. Ja, en op deze manier gaat het uh, hier in het Olympisch Stadion op uh, vijf verschillende podia met allerlei verschillende muziekstijlen nog door tot een, uh, een uurtje of twaalf. Ja, en het is nu een uurtje of uh, half tien. Uh, daar komen we naar die reportage van Niels de Jager, En uh, dan is het tijd voor de hoofdpunten van het NOS Nieuws. Hier is Dorold Megens. De directeur van Greenpeace, Sylvia Borre, is gearresteerd bij een internationale actie bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Samen met twaalf andere actievoerders is Borre verhoord en na zes uur weer vrijgelaten. Greenpeace voerde in Den Haag actie tegen de olieboringen van Shell in het Noordpoolgebied. De Amerikaanse minister Clinton vindt dat het bloedbad in het Syrische dorp Tremzee niet zonder gevolgen kan blijven. Volgens rebellen zijn daar gisteren door het leger en milities mogelijk 200 mensen vermoord. Clinton wil dat de VN-veiligheidsraad de daders ter verantwoording roept. Plaatsvervangend hoofd van de AIVD, Jan Kees Goed, wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Hij is opvolger van Noorten Al-Bayrak, die in april werd ontslagen na onderzoek door de commissie Scheltema. Toen bleek onder meer dat Al-Bayrak onjuiste informatie had gegeven over haar salaris en de dienstauto. En om onnodige leegstand in deze crisistijd tegen te gaan, wordt het makkelijker om een huis dat te koop staat te verhuren. Het voorstel houdt in dat de verplichting voor gemeenten om een maximale huurprijs vast te stellen vervalt. En verder mogen huizen die bestemd zijn voor sloop of renovatie straks maximaal zeven jaar worden verhuurd. Nu is dat nog vijf jaar. zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, straks. Gadisha, uh, ik zei het goed, hè? Ja, ik ben trots op je. Ja, maar Saudi, die vertelt over haar paradeervaringen. Er is een zeehond opgesloten in naam der koningin. Oh. En we horen Henk Lubbering over de toeretappe. Maar eerst gaan we naar Veendam. Ja, een serieuze zaak. In Veendam zijn vandaag uh, een dode vrouw en kind gevonden. Uh, uh, Melanie Zwama van de politie. Wat is inmiddels duidelijk geworden in het onderzoek? Nou... Oh. Over wat er precies zich in de woning heeft afgespeeld, uh, daar kan ik op dit moment nog niks over zeggen, omdat het onderzoek nog in volle gang is. Mm. Maar wat wel duidelijk is, is dat uh, een 41-jarige vrouw en haar 5-jarige zoontje levenloos zijn aangetroffen. Ja, hoe is het met de, de uh, overige gezinsleden? Ja, dat is natuurlijk een, uh, een tragische mededeling als je hoort dat je vrouw en je kind zijn omgekomen. Ja. Hoe uh, gaat het onderzoek in zijn werk? Nou, uh, toen mijn collega's de lichamen hebben aangetroffen... ...toen hebben we gelijk uh, technisch onderzoek opgestart. En dat is op dit moment nog in volle gang. Ja. Uh, de vader wordt niet gezien als een verdachte? Nou, hij is samen met zijn dochter uh, vandaag overgebracht naar het politiebureau in Vindam... En zij hebben beide slachtofferhulp aangeboden... omdat dit natuurlijk een enorm, enorme schok voor hun beiden is. Ja. Um, ik heb begrepen dat er wordt gedacht aan een misdrijf in de relationele sfeer. Kunt u dat toelichten? Nou, op dit moment staat alles nog open in het onderzoek. En dat betekent dat wij ook alles moeten gaan onderzoeken... om erachter te komen wat precies daar in de woning zich heeft afgespeeld. Ja, dus ook de mogelijkheid van iemand van buitenaf die sluit u nog niet uit? Nou, op dit moment staat alles nog open. Ja. En uh, het onderzoek van de politie is dus nog heel breed en richt zich niet specifiek ergens op. Nee, we gaan heel zorgvuldig te werk en dat kost tijd. Vandaar dat we op dit moment ook nog uh, heel weinig informatie kunnen verschaffen. Ja, wanneer verwacht u meer informatie te kunnen geven? Morgen zal ik wellicht uh, meer weten. Oké, okay. dank u vriendelijk. Melanie okay. Zwama van de politie. Graag gedaan. Vandaag. Aan de vooravond van de Olympische Spelen is het atletiek Circus neergestreken is al in Londen voor de Diamond League. En sportcollega Leon Haan volgt het atletiek gala. Leon, ja, zo vlak voor de Spelen een belangrijke wedstrijd in Londen. Ja, zeker, zeker. Want ja, het is eigenlijk een soort laatste prikkel in de aanloop naar die Spelen. Um, vanaf nu uh, ja, is dan de volledige voorbereiding zeg maar, op natuurlijk het allerbelangrijkste moment. En je kon het wel terugzien in de wedstrijden op verschillende onderdelen. Je ziet toch dat sommige atleten dan specifiek testen... Laten we zeggen de langere looponderdelen voor een laatste ronde... Een snelle laatste slotronde. Uh, daardoor won Mo Farah de 5000 meter. Nou, dat is eigenlijk de favoriet, ook voor Olympisch goud, uh, straks bij de Spelen. En ook op andere onderdelen zie je toch nog, ondanks dat de weersomstandigheden niet goed waren... dat de prestaties wel goed waren. Mm -hmm. uh, Nederlanders in actie ook? Ja, uh, bij het discuswerp uh, Erik KD en Rutger Smit. Die beiden ook in actie uh, zullen komen bij de Spelen. KD werd vierde met 63 meter 31. Zat anderhalve meter achter de winnaar. Dat is de Olympisch kampioen, regerend olympisch kampioen Gert Kanter. Dus dat is een goed resultaat. Smit was zesde... 61 meter 93. Ja, valt dan misschien een klein beetje tegen. Maar aan de andere kant, ja, ik kan niet beoordelen... hoe hij met zijn opbouw zit in de aanloop naar, uh, naar die Spelen. Is ja, je zit overigens uh, in, dat, in het Olympisch Stadion, mag ik aannemen? Nee, nee, nee. Niet. nee dit was ik, Crystal Palace. Ik, oh, ik denk nee, misschien nee, nee, is nee, het een nee. testcase ook gelijk voor, uh, nee, nee, nee, nee, voor, nee, nee, voor de Engelsen. Nee, nee, nee. nee. Dus een Crystal Palace is eigenlijk... Uh, nou ja, goed, dat is natuurlijk vooral bekend ook van voetbal. Maar dat is al jarenlang uh, ook een belangrijke atletiekwedstrijd daar. En uh, ja... En hoe, hoe, hoe zit het dan met die atleten? Want over twee weken zijn de spelen al. Gaan die nou nog allemaal weer terug naar uh, Australië of Jamaica? Of, nou, dat of, is dus een het? beetje. Ja, dat is. Uh, ik denk dat de meeste uh, exotische atleten. laten we zeggen. Uh, toch wel in Londen blijven. Ehm. Um, ja, en de meeste Europeanen, die zullen toch misschien wel op en neer gaan. Ja, Kijk, ja, het is, ja, het is ja, ook ja. niet zo dat alle atleten daar natuurlijk waren. Ik bedoel, ja. uh, je hebt de mogelijkheid om aan die wedstrijd mee te doen. Je wordt uitgenodigd, maar je, goed, je kunt het ook aan je voorbij laten gaan. Bijvoorbeeld ja. Usain Bolt. Ja, daar kijkt iedereen na, natuurlijk naar uit, naar zijn 100 meter. Maar die is niet helemaal scherp op dit moment. heeft een lichte uh, rugklacht. Ja. ja, die heeft zich laten onderzoeken in, uh, in Duitsland. Uh, werkt nu uh, vervolgens in Jamaica toe naar de Spelen in, uh, in Londen. Ja. Wat, Wat waren <laughs> verder in het kort nog de hoogtepunten? Ja, nou ja, ik noemde 100 meter. De nou, 100 meter werd gewonnen door Tyson Gay in 10.03. Dan denk je meteen boven de 10 seconden. Dat is uh, niet bijzonder. Was een tegenwind, maar aan de andere kant winnen is belangrijk, zeker voor je mentale uh, gestel natuurlijk. En de 110 meter horde die werd gewonnen door Arius Merritt in 12.93. En dat is eigenlijk op dit moment wel uh, ja de man voor Olympisch goud. Ja, we zijn al warm draaien daar? Uh, zeker. Bij de Daanli. Dank je wel,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 Rotten, Rick van Steenbergen, Stan Okkers, Elsie Jacobs, Yvonne Rijnders, Rick van Looy, Marie-Roos Gaillard, Benno Lieveheid, Jan Jansen, Eddie Merks, Katie Hagen, Harm Ottenbos, Jean-Pierre Die Nicole van den Broek, Henny Kuipen, Tieneke Poppa, Freddy Maat, Sherry Kledeman, Jan Raas, Peter de Bruin, Koornetie van Johan Jong, Zutermelk, Rudi Dagers, Leon van Moorsel, Johan Michel, Tombo, en Emma, Janne Vos, wat een kampioenen! En het gaat door, door het slijm.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 B.W. Roy en vele andere kampioenen. Tien over half tien, Gadisha Masodi Tweede keer dat je hier bent. Ja. Ik zei net al, de eerste keer uh, was vlak voordat je uh, reeks voorstellingen begon ja. in de parade. Ja. Uh, op de liefde, godverdomme. Dat het ja. een beetje klinkt als uh, een paar vrouwen die uh, drie flessen wijn hebben leeggedronken... en net hun man hebben verlaten als wie een half lam op de bank ligt. Over mannen... Oh, die, ja, mannen kan ja. ook, Ja, maar, ja, maar goed. Ja. Jij, jij, jij doet die voorstelling, dus Prachtig, dan denk ik gelijk de aan vrouwen. Oh, klopt. Um. Vertel even hoe de reacties waren. Eerst even heel kort waar de voorstelling over gaat. Dus uh, is dat ja, essentieel? Heel snel. Uh, ja, over een vrouw die een uh, liefdesverdriet heeft. Ze is een beetje in de war. Dus uh, ik uh, ben Gadisha Masoudi en ik speel een vrouw die in de war is. Maar haar naam is uh, ook Gadisha, maar dit is toevallig. Oh. Je hebt het zelf geschreven, uh, toch? Ja, uh, ja. geschreven uh, gemaakt. en gemaakt. Het is een muzikale theatervoorstelling. Dus uh, ik heb ook een muzikant live uh, op de vloer. En, um, en die vrouw is dus verlaten door haar grote liefde. Maar hij laat haar ook niet helemaal los. En dat is Verwarrend. Daar hij, gaat het over. Ja, Hij laat haar los? Of nee, hij, hij, hij, hij heeft haar verlaten, maar hij, hij houdt er ook nog aan het lijntje. Ah. En dat is gewoon verwarrend. Ja, ja dat is heel ja. verwarrend. Ja, dat merk ik. Ja, <laughs> ja. En dan was de bedoeling, geloof ik, dat je iedere avond uh, zou worden vergezeld door een man. Ja, ik heb een uh, muzikant dus, een man. En ik heb dus een man die, uh, een acteur die dan binnenvalt. Uh, uh, verschillende. Dus ik heb per voorstelling een andere man die dan uh, binnenvalt. En wat op, is je dan? Bedoel, is rol? Heeft, daar, heb ik mee, daar heb ik een scène voor geschreven. Dat is echt tekst ook. Ja, daar heb ja. ik een scène voor geschreven. En daarnaast uh, haal ik uh, altijd ook nog um, heel onverwachts een man uit het publiek. En hoe reageert hij? Ja, dat is heel leuk. Wat zeg ik, Clemant? Je hebt ook tekst, die man. Nee, nee, nee op... ja, ik, uh, ik, ik uh, begeleid hem in de scène. <laughs> okay. dus ik heb in het is het dat begin... een vrijwilliger? Of, uh, wij, nee, nee wij, niet, ik ken die mensen aan. totaal niet. Nee, maar zeg jij, ja? jij hier komen. Ja, ja. Of zeg je, wie wil er alsjeblieft Nee, doen? nee ik, uh, ik kies er altijd echt één uit. Want dat, dat is uh, en da, en in, in het midden van de voorstelling heb ik al een soort van scène op hem. Dus hij... Hij ja, is dan al een soort van, oh oké, okay. ja, het is op mij gericht. Gebeurd, ja. En ik zing ook echt een nummer zo voor hem. Zo, dat hij echt denkt van, oh oké. Okay. En dan gaat hij zitten en dan denkt hij, oh dat heb ik gedaan. En dan ga ik aan het eind weer naar hem toe. En dan zeg ik, meneer, wilt u alsjeblieft weer naar voren komen? U deed het net zo goed. En u was net zo lief. Nou en dan komt hij weer. En dan zeg ik, nou u moet gewoon even doen wat ik zeg. En dan doe ik die scène met hem. En, en, en dat gaat gewoon tot nu toe zo goed. En het is gewoon heel leuk. Ja, ik zei net al, van, je hield het de eerste voorstelling niet droog, omdat het toen heel hard regende. Ja. Maar toen het droog was, hield het ook niet iedereen het droog, begrijp ik? Ja, het is, uh, ja het is, ik ben, ik besef het zelf niet, maar ik heb gewoon uh, iets gemaakt wat vanuit mezelf, maar ook gewoon heel direct en heel, en heel puur is. En, en, uh, en, en het gaat gewoon over emoties. En soms gaan die dingen, die woorden die ik gebruik, gaan, zijn woorden misschien, of emoties die mensen liever niet willen bespreken. Of, of liever niet willen horen of zeggen. En, en ja, zitten mensen daar in de zaal die kennelijk net ook in liefde hebben verloren. Of uh, net in, uh, of juist heel erg verliefd zijn geworden, en, of op zoek zijn. En dat raakt mensen. En er zijn vrouwen die huilen, maar ook wel eens mannen. En dat vind ik. Ja, mooi... Kan je een dat? stukje tekst laten horen? <laughs> vind, praten nee. over iets. Of, of gewoon, uh, ja, dat moet vind, gewoon komen kijken. Ja, nee, maar dat vind ik wel spannend. Hoe praat je? Hoe, hoe, hoe gaat het? Ja, het is gewoon heel. Ik heb monologen. En ik heb. Ja, dat, ja, dat, is, dat vind je je het ik altijd ja, ja. Ik, ik kan me, me voorstellen het altijd dat, je, dat, dat bouw je op waarschijnlijk gedurende de ja, avond. Je moet precies. In de sfeer je moet, het is een sfeer. En het is ook ja. met de muziek, hè? Uh -huh. Ik zing in verschillende talen ook. Dus ik heb. Uh, en, en die muzikant. En het is ook de manier waarop je dat dan zingt. En sommige talen. Begrij zou jij misschien niet begrijpen, maar dat, dat, dat is dan hoe je het overdraagt. En ik heb per lied ook wel een, een, een zin. Mm -hmm. uh, er is bijvoorbeeld één nummer en het heet als je niet wil sterven voor de dood, dan is uh, als je niet wil sterven voor de liefde, mm -hmm. uh, dan is het geen liefde. Mm -hmm. Weet je wel dat dus, ja, dat ja, ja. soort dingen. Uh, ja. Of jij bent degene van wie ik hou, jij bent mijn bezwering, jij bent degene van wie ik hou, maar ook degene die ik vrees. Dat is heel poëtisch. Ja, dus dat zijn van die, uh, van die dingen die, uh, nou ja, nou dat. Maar ik, ik speelde dus nog in Amsterdam en in, ik heb dus nu Rotterdam en Den Haag uh, gedaan, en dat zijn dus de reacties. En dat is ja, gewoon heel... even, even je verbaasd. Uh, nou dat, ja, dat die reacties zo heftig waren. Ja, best, best wel. Ik bedoel, ik maak iets en ik vind het heel een hele fijne voorstelling. Het is met de het decor. Het is, het is, ja, het is gewoon een hele fijne voorstelling. En uh, en ik besef gewoon niet soms wat wat dingen die ik doe, wat dat, hoe dat overkomt. Ik kan me voorstellen dat het voor jezelf persoonlijk ook heftige, een heftige voorstelling is. Lukt het jou dan elke avond om die uh, passie uh, erin te leggen en die sfeer te creëren? Ja, maar het is niet te heftig voor mij. Het is misschien heftig omdat ik drie keer per avond moet spelen. En uh, het is een solo van ongeveer 40 minuten. En, en met de muzikant, dus je moet ook die nummers... En... Dus dat, dat maakt het misschien heftig, omdat je in een molen zit. Maar ik, ik, de, de, de, het, uh, met het publiek bezig zijn. En, uh, en, uh, nou, maar de woorden of de teksten, die zijn voor mij niet meer zo heftig. En ik denk daarom dat ik het niet besef hoe het overkomt. Hmm. Wat het vanuit mijzelf komt. En ik heb, het al, ik heb al tijd gehad om dat te verwerken of te analyseren. Of te, hè? Het is heel anders dan als iemand daar zit en het voor het eerst zo hoort. En daarmee geconfronteerd wordt. En hoe reageren mensen die jou kennen als ze dat hebben gezien? De mensen die mij kennen, ja, net zo, uh, sommigen krijgen ook een traantje. En sommigen vinden het ook fijn om mij weer van een andere kant te zien, een andere rol. Uh, dus dat is uh, ja die laten soms ook een traantje of die vinden het mooi. Of ja, dat eigenlijk. Maar het gaat, is, het, uh... gaat het over jezelf? Nee, nee, nee. Ik ja, bedoel, maar, uh, sommige uh, dingen zijn wel van mezelf. Uh, ik maak heel veel dingen vanuit mezelf, maar ook wat ik om me heen zie. En dus het is heel erg. Het blijft heel natuurlijk, omdat het gewoon dingen zijn als ik een gesprek met jou heb. Uh, niet dat ik dan letterlijk ga zeggen, oh, uh, dit stukje gaat over Robert of zo, maar het kan, uh, uh, ons, dia ons gesprek kan wel op een gegeven moment uh, uh, daarin voorkomen. Zoals die scène met die man, die van die acteur die binnenkomt, dat zijn allemaal zinnetjes die ik van mannen heb verzameld met de vraag van, hé, hey, maar hoe komt het dat dat niet werkt met die vrouw bijvoorbeeld? En dan zegt hij, nou, dit en dat, dan nou, verwerk ik dat in een, in een dialoog. Ja. Heb ja. je daar een boekje van? Van al, die, al, die maar van werken, al mijn dialogen. Zeggen. Van <laughs> al mijn dialogen. Ja, die heb ik. Ja, ik, ga, ik verzamel natuurlijk al mijn teksten. Dat zijn echt altijd teksten vanuit mezelf... of vanuit met dingen die ik opvang als ik ergens zit. Of met, met vrienden. Ja... Maar het wordt dus ook improviseren. Want diegene die uit het publiek komt, die gaat ongetwijfeld ook ja, niet Ja, maar zeggen. dat kan ik ook vrij goed. <laughs> met dat mensen maar... direct. Dus het zijn heel veel dingen gebeuren ook wel eens. Uh, waar, vooral op de parade heb je met mensen. Je weet niet wie er binnenkomt. Waar op een gegeven moment twee mannen binnengekomen. En die hadden een slokje op. Maar ja, dat heb je. Dat, die komen dan binnen. Die denken, oh lekker lachen, gieren, brullen. En dan denk ik, oh shit, daar wil ik eigenlijk helemaal niet zitten. En die liepen dus op een gegeven moment de trap af. En toen zei ik, oh nee. En ik zat daar serieus in een hele gevoelige. Kleine scène, monoloog. En die mannen die lopen er beneden. En ik zeg: Oh nee, weer meer mannen die me gaan verlaten. <lacht> oh, en zij echt praten. Nee, nee, praat maar niet. Ga maar. Ga maar en trek die deur keihard achter je dicht. Ga maar. En zo, ja, dan moet je daar zo mee omgaan. Ja, maar ik vroeg het natuurlijk net of, of het over jezelf gaat, omdat je ook de naam Kadisha. Uh, ja, omdat Khadisha ik daar zelf terug sta. komen. Ja. Uh, ik uh, corrigeer mezelf. Ja. Uh, dat uh, dat dan een, een, misschien een manier is... om het publiek in verwarring te krijgen. Op een ja, ook. ook. Want het zijn twee... Ik doe zogenaamd mezelf. Gadisha uh, en de fictieve Gadisha. Maar misschien is het al gewoon één persoon. Misschien zijn het wel twee personen, maar... Het is ook makkelijker soms om juist... Uh, je bent jezelf, maar toch niet jezelf. is veel makkelijker natuurlijk. Je ja. zegt ook sommige mensen ook van... ja, een vriendin van een vriendin van een vriendin. Weet je, het is soms veel makkelijker. Ja. Omdat dan, Ja, ja, ja. ja. Dat was Ja, je het. wat zeggen. Nee hoor. Huh? Rotterdam is geweest, Den Haag is geweest. Je gaat nu naar Amsterdam. Ja, Misschien 15, ga je wat fine-tunen. Maar je werkt ook al aan een nieuwe show, begrijp ik. Ja, 15 tot met 19 augustus hè, in Amsterdam. Ja? Ja, okay. ja. ja. Maar ik ben, uh, ja, ik ben met meerdere <laughs> dingen bezig. Maar ik heb dus nu ook voor net... Ja, daar ben ik nu aan het schrijven eigenlijk. Genau wie goed gedaan. Dat is een andere voorstelling. Dat gaat over, wel heel persoonlijk, over mijn vader en mijn roots. Ja, oké. Okay. En wanneer, Dit is... komt in oktober uit. In oktober. Oké. In een bus ga ik die spelen. In een bus? Ja. In een, gewoon een stadsbus? Of ja, uh... en, een, een, een bus in het publiek in... De, de, in, de in, rabobusses. Een... Een... Die De alleen. Ik neem ook meteen die masseurs mee. Ja, heerlijk. Ja, ik hebben ja, ja, toch ja, niks ja. te doen. Goed, nou. uh, <coughs> zo, zo kan hij alweer. Hè. <coughs> Goed, um, het is uh, oh, inmiddels... Uh, was dat het, hier? Ja, dit, oh. dit, dit, dit was het, ja, sorry. Oh, um, ik kijk even naar de regie of we naar Henk Lubberding gaan. Gaan we naar Henk Lubberding? Nee? Oh, oh ja. Nee, ja, we ja die koningin en die zeehond. We hebben die zeehond nog natuurlijk. Ja, hoe ja. zit dat dan, zeg. Met werd koninklijk <laughs> opgesloten. Ja. Uh, koningin Beatrix die, uh, die sloot woensdag natuurlijk de zeewering... bij de Tweede Maasvlakte. Dat was allemaal heel mooi. Maar ze sloot wel een zeehond op in het Binnenmeer. Hoe gaat het met die zeehond? En hoe moet het nu verder? Sjaak Poppen van het havenbedrijf van Rotterdam... Nou ja, voor zover wij kunnen zien gaat het wel goed met hem of haar. Ja, hoe kwam u erachter? Uh, nou, we wisten dat het zou kunnen gebeuren. Het is dus een vrij grote binnenmeer. En uh, het is wel een populaire plek bij, uh, bij zeehonden. Een tijdje gehad dat er soms al 20, 25 20 op een zandbankje daar in het gebied lagen. Te, bij te komen, te rusten. Uh, maar goed, de laatste tijd was het uh, wel steeds minder uh, druk. Hè, wat, wat zeehonden betreft. Maar goed, ze, ze komen... Uh, ja, ...bij veel voor voor de kust. En uh, nou ja, we, we wisten dat er één in zou kunnen zitten of twee. Dus uh, we zijn heel alert geweest de laatste dagen om te kijken of er ergens een koppie uh, over het water kwam. En uh, op een gegeven moment zag iemand er één. Dus uh, er zit er één. En het zijn er geen twee of drie of vier? Nou, nee, vooralsnog voor hebben we er maar één uh, gezien. Ja. En het gaat goed met hem of haar? Uh, ja, voor zover we kunnen zien wel. Kijk, de, er zit waarschijnlijk ook uh, een hoop vis uh, in dat, uh, in dat uh, Binnenmeer. Dus... Uh, He, hij wat dat betreft, komt hij of zij waarschijnlijk niet zoveel tekort. Ja. <laughs> wat je is Clemence? Is is alleen is het zielig. Ja, ja, nou ja het, het zijn inderdaad wel sociale dieren. En ze zijn gewend om in een groot uh, ja, leefgebied uh, uh -huh. rond te trekken en te vorageren. Dus wat we verwachten is dat, uh, dat hij of zij uh, de komende dagen wel, uh, wel probeert uh, uh, yeah, naar buiten te komen. Ja. En, en goed kijkt uh, waar, uh, waar dat waarschijnlijk het beste lukt. En uh, het ze dan op een stil moment... Uh, Opwaagt, en, ja. ik, en ik begrijp dat hij ook nog moet op oppassen dat hij niet tegen een rondvaartboot uh, uh, aanzwemt, want die bent u vergeten in het meer? Nee, nee, nee, die hebben er expres uh, ingelegd, ge, in want we uh, hebben er een bezoekerscentrum en uh, dat is namelijk uh, populair, er komen meer dan 100.000 mensen per jaar en... Uh, nou, je, je kon uh, de laatste paar jaar al met een, uh, een treintje en een bus uh, het nieuwe havengebied uh, verkennen. Dus toen dachten we, ach, weet je wat, uh, we charteren een rondvaartboot en die leggen we daar neer. Want over een half jaar, zeg maar, dan, uh, dan, dan wordt het binnenmeer aan de havenkant geopend. Dus dan, ja, dan, dan kunnen ook de grote zeeschepen naar binnen varen en dan kan dat rondvaartbootje er weer uit. Dus we dachten, ach... We gaan het dus proberen. Dus nou ja, die twee die zitten nu samen in het Binnenmeer. Ja, ja rondvaartboten en, en zeehond zijn uh, gezamenlijk opgesloten. Ja. Nou ja. Misschien moet u maar zo denken dat, dat u er een attractie bij. Misschien wordt het wel een soort nou, knoet of ja, zo. Denk, uh, ja, zo zien we het niet. We gaan hem uh, hem of haar goed in de gaten houden de komende dagen. Kijken of hij uh, of inderdaad vertrekt. En uh, kijk, we hebben. Je zou kunnen denken, uh, vang zo'n beest, maar. Ja, als hij in goede conditie is, uh, dan is hij natuurlijk ontzettend snel en vlug ja. en, en er is gewoon geen beginnen aan. En bovendien, het levert zo'n beest heel veel stress op. Ja. Maar goed, als we zien dat de conditie van hem uh, achteruit gaat, gaat, ja, dan, uh, dan gaan we hem proberen te vangen en uh, ja. Ja. Uh, uitzetten. Zeker, ja. en, en ja. misschien eerst maar eens een goede naam voor een uh, verzinnen. Ja, heeft u een idee? Uh, ja. Khadisha. Nee, we gaan er even over nadenken. Dat was de mannetje, ja. weet je. Ma Maas, Maas of zo. Oké, Sjaak Poppen, woordvoerder van het havenbedrijf Rotterdam. Dank u wel. Graag gedaan. Dag. We hebben een nouveau message. Sjaak. In de Radio 1 Sportzomer, de tour vandaag. Of Henk? Henk Huberding. Ja. Ik vind Sjaak wel een naam voor een uh, zeehand. Henk, goedenavond. Goedenavond. Wat was het saai, zeg. Ben je in slaap gevallen, of niet? ja. Oh. Ik heb wel echt op Jullie zitten wachten, maar ja, die Zeon die is belangrijker dan Henk, denk ik. <laughs> ah, en dit, vandaag even wel, Henk, sorry. Ja, ik begrijp het. Half tien. Jongens, ik ben altijd wel een beetje aan de late kant, hoor. Dus wat mensen die mij kennen, die weten dat dat heel gebruikelijk kan zijn bij Henk. Ja, maar de festivaltent, Henk, je bent even opgeschoven. Sorry, hoor. Ja, ja. Maar nu even over vandaag. Het was uh, buitengewoon saai met David Miller als uh, verdiende winnaar. Ja, maar ik geloof dat jullie ook niet snel tevreden zijn. Oh. Nou zit er, dit is de eerste dag dat het een keer een, beetje, een beetje saaier is. Maar ja, dit hoort ook bij toeretappes. Zo kennen we er ook al tucht natuurlijk. In alle jaren zitten dit soort etappes bij. Dus de eerste keer dat er een groep uh, echt een vrije ruimte krijgt. Ja, dus het mocht dus Ja, en, en, en de beste en de slimste en uh, de sterkste, theoretisch. Ah, ja. En die heeft ook nou werkelijk gewonnen. Dus ik ja, vond dat ook wel een keer goed zo. Ja, heb je genoten van het eindspel? Nou, ja ja ik, ik vind dat poker, dat hoort ja, bij fietsen, daar vind, vind ik natuurlijk mooi om naar te kijken. Ja. Je hebt zelf een idee hoe, het, uh, hoe, ze, hoe de spellen in elkaar gestoken worden. En dan, uh, ja, dan hou je bepaalde mannen in de gaten. Ja, ik vond dat wel mooi. Ja. Ja. Ja, uh, en dan vooral nog uh, ja, op het laatst, of onderweg, ja, met de groene trui. Die, die spanning blijft er nog steeds in. En ja, daar zie je dan op de streep ook weer terug. Dan wordt dan nog uh, heftig voor die groene trui gevochten. Ja, en dan wordt goals teruggezet. Wat, wat was dat terecht? Nou, volgens de reglementen mag je niet van je lijn afwijken. Nou, hij, hij week inderdaad iets van zijn lijn af. Hij hindert Zagan, hè? Ja, maar wat is hinderen? Kijk, uh, ik, ik, uh, ik ben het ermee eens. Wanneer de reglementen zo zijn, dan moet je je daar aan houden. Maar let op, dadelijk in. Als het morgen echt een massasprint wordt... Nou, dan, dan rijdt er bijna niemand op een rechte lijn. En dan vooral die in de vierde stelling zitten. Die halen, die, ja, die halen trukken uit... Ja, en daar doen ze veel te weinig mee. En dit is dan eigenlijk weer met een vingertje wijzen. Ze geven een puntenstraf, maar ze zetten hem eigenlijk een plaatsje terug. Dus ja, ze, ze willen iets doen, omdat het in de reglementen staat... je mag niet van je lijn afwijken, maar een echte kwak was het natuurlijk niet. Ja. Uh, morgen, je verwacht dus een, uh, een massasprint, dus een relatief vlakke etappe... maar morgen is het ook 14 juli, hè? Ja. De nationale feestdag in Frankrijk. Is dat nog iets speciaal als renner om, uh, om op die dag te rijden? <laughs> nou, voor ons niet. Hollanders, maar voor die Fransen, ja. ja die, die willen, wel, die willen wel weer voorop. Meer publiek, nee? Wat zeg je? Meer publiek bijvoorbeeld, kan ik me voorstellen. Ja, nee, nee, daar, daar, daar merk je als renner helemaal niks van. Het is net, net zo druk als alle andere dagen. Nee, dat is gigantisch druk. Maar kijk, ik, euh, ik ben het met jullie eens. En we hebben nog vier kansen voor de, voor de echte sprinters. En dan zou je zeggen, ja, dat wordt dus een massasprint. Maar ik verzeker je, wanneer er een renner, en dat zomaar zo kunnen... van Green Edge mee zit... Dan wil ik nog zien wie dat uh, spelletje bij elkaar gaat houden. Want nu is het iedere keer uh, de, groep, uh, de ploeg van uh, Langeveld en Wening... die eigenlijk uh, met die sprints heftig bezig is. Maar als die dadelijk zeggen van... Uh, we hebben een mannetje voorop, uh, we hebben Sebastiaan mee... of we hebben Koek mee, of uh, noem ze maar op. Uh, maar op en uh, ja, dan zeggen ze toch een keer, we gaan niet rijden. Nou, en dan ben ik daarop benieuwd. Lotto, ja, Grijpel, goede sprinter, maar... Ze hebben van de broek voor het klassement. Mm -hmm. Dus wie gaat dan rijden? Dus gaat het het, je moet heel alert wezen. Dus ik, ik zeg aan de mannen, de Nederlanders... niet meespringen als er geen Green Edge uh, renner mee is. Dus die, als die niet mee is, dan, uh, dan gaan die mannen zeker de boel in, in gang trekken. Maar is er wel een renner mee... dan zou ik maar zandig zijn met mijn kracht en een ander dagje uitzoeken. Ja, dus er is wel degelijk kans dat een groepje weg zou kunnen blijven? Ja, met die verstanden dat uh, als, er een, als er een Green Edge uh, renner niet mee is dan wordt het een, waarschijnlijk volgens mij een massasprint. Want die, gaan, uh, die hebben de meeste belangen. Die, die moeten nog vechten voor de punten. Dus die gaan dan toch rijden voor een massasprint. Ja. Ja. En er moet altijd één ploeg beginnen. En die ploeg die begint de hele, uh, hele toer eigenlijk al. Die hebben de meeste belangen erbij. Want die staan in de tussensprints en in de groene trui nog te ver terug. Op Sagan. Dus die moeten, die moeten iets... Maar ja, ze kunnen het ook een keer zo spelen dat ze zeggen... Nou, dan wint er maar een ander, want kort in de Massasprint... komt uh, hij in principe komt ook tekort op Kevin's en Kruipel. Ja. Ja, we gaan het zien uh, morgen op uh, 14 juli, de Franse Nationale Feestdag. Uh, we spreken hier morgen erover, Henk. Dankjewel. Oké. Okay. Vluchten.